Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo in het NOS Radio 1-journaal Eddy van Heijem, Tweede Kamerlid van het CDA, over de plannen van het kabinet met de banken en in het bijzonder met ABN Amro. Eerst krijgt u het NOS-journaal van Jeroen Tjebkema.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 En het aantal staat inmiddels op 42, is zojuist bekend geworden. In Libanon zijn de spanningen tussen de bevolkingsgroepen... opgelopen door de burgeroorlog in buurland Syrië. President Poetin van Rusland heeft een protestverbod afgekondigd... voor de Olympische Spelen in Sochi. Het verbod geldt voor ruim twee maanden... van 7 januari tot en met 21 maart volgend jaar. Het is ongebruikelijk dat een regering protesten verbiedt... in een volledige stad waar de Spelen worden gehouden. Protesten en politieke, religieuze of racistische propaganda zijn ook verboden volgens het Olympisch Handvest... van het Internationaal Olympisch Comité. Maar dat verbod geldt alleen voor de zone waarin de Spelen worden gehouden. De afgelopen tijd is er veel te doen over de Russische homowet... die onder meer bedoeld is om propaganda... voor niet-heteroseksuele relaties tegen te gaan. ABN AMRO kan op termijn terug naar de markt. Volgens minister Dijsselbloem is een beursgang de beste optie. Wanneer is nog niet duidelijk. Een echt besluit over verkoop is nog niet genomen. Over een jaar bepaalt het kabinet of aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zoals voldoende stabiliteit in de financiële sector. De meerderheid in de Tweede Kamer steunt de kabinetsplannen voor ABN AMRO. De Nederlandse videojournalist Bud Wiggers, die sinds zaterdagavond in Turkije vastzit, mag het land verlaten. Wiggers zit sinds dinsdag onder huisarrest in een hotel in de Turkse badplaats Alanya. Hij was zaterdagavond samen met een Nederlands-Syrische vrouw opgepakt, omdat ze via een oude smokkelroute illegaal Turkije waren binnengekomen. Wiggers daarover. Ja, ik ben illegaal uh, de grens overgestoken van uh, Syrië naar Turkije. Uh, ik had daar een reportage gemaakt over het Koerdisch gebied. En de, de enige mogelijkheid om terug te keren naar, uh, ja, naar Nederland is door Turkije te reizen. Uh, alleen het probleem is dat de grenzen niet open zijn uh, tussen uh, Turkije en uh, Syrië. Althans niet dat je daar dan direct naar het Koerdisch gebied kunt Wiggers vliegt vanavond laat terug naar Nederland.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 of er iets uitkomt. De controleurs kijken naar vaarbewijzen en openstaande boetes... maar ook naar bijvoorbeeld smokkelwaar en het witwassen van crimineel geld. De gegevens van duizenden klanten met een beleggingsrekening bij Egon... zijn op straat beland doordat pakketjes met gegevens voor lokale tussenpersonen... per abuis naar individuele klanten zijn gestuurd. De vijf pakketten zijn nog zoek. De NOS kreeg zo'n pakketje in bezit omdat de ontvanger het had aangeboden aan Egon... maar het bedrijf geen moeite deed het pakketje terug te halen. Het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen. Dan blijft het lang warm. Morgen is er een tweedeling in het weer. Het zuiden heeft wolken en later wat, wat regen. In het noorden blijft het overwegend droog met de meeste zon in Groningen. Het wordt 22 tot 25 graden. Dan de verkeersinformatie Johnson Hoka. 35 file is goed voor 125 kilometer. Nog veel vertraging op de A1. Hengel richting Apeldoorn door een ongeluk bij Deverter. Staat 8 kilometer file. Wel zijn de rijstokers juist weer vrijgegeven. De A2 luik richting Maastricht is afgesloten bij Gronsveld door een ongeluk. Verkeer in de regio Luikrand beste omrijden via Hasselt en Genk. Er staat inmiddels een 7 kilometer file voor Gronsveld. Op de A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Stad en Almere buiten 4 kilometer aan ongeluk. De linkerrijstrook is daar afgesloten. En bij de Koentunnel richting Den Haag... staat een file van 8 kilometer aan ongeluk. Daar is de linkerrijstrook afgesloten. En op de A27 Breda richting Utrecht... daar staat er een ongeluk bij Noordeloos, 3 kilometer file en daar zijn twee rijstroken afgesloten. Ik geloof dat we de wereld kunnen met een a Nee, no.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 Radio in journal. Lucella Karasso. Zes minuten over zes. De minister van Financiën zei het vanmiddag zo. Ja, ABN wordt gewoon op termijn weer een volledig private onderneming. Zo een reactie van CDA Tweede Kamerlid van Heijem. Eerst gaan we naar het EK hockey. Je kan het gerust een kraker noemen. Nederland-Duitsland de halve finale bij de mannen. Gerard de Groot. Ja, daar hoef je je niet voor op te laden voor Nederland tegen Duitsland... als je tenminste een internationale hockeyer van Nederland of van Duitsland bent. Eén jaar en twaalf dagen geleden, 11 augustus vorig jaar... stonden beide ploegen tegenover elkaar. De finale was toen van de Olympische Spelen in Londen. Een heel andere ambiance natuurlijk dan vandaag. Maar er zijn toch heel wat Nederlanders hier om zes uur verschenen... om deze wedstrijd te zien. De halve finale van het Europees Kampioenschap in 2013. En de halve finale tegen Duitsland is voor de Nederlandse hockeyers... Statistisch gezien altijd een goede wedstrijd. In 83 werd Nederland Europees kampioen. Toen werd Duitsland in de halve finale verslagen. In 87 gebeurde hetzelfde, ook Europees kampioen. Ook toen Nederland in 73 en in 90 wereldkampioen werd... werd Duitsland in de halve finale geklopt. Dus Nederland kan er tegenaan vandaag in deze wedstrijd. Nederland de winnaar in de pool natuurlijk geworden. Duitsland tweede in de andere pool die door België is geworden, gewonnen. En België moet zo direct tegen Engeland de andere halve finale spelen. Het wedstrijd is begonnen, is één minuut oud, is natuurlijk nog 0-0, maar het belooft heel wat. En ze hebben vast even goed naar de dames van gisteren gekeken om uh, geen herhaling uh, te krijgen van dat. De dames gisteren waren denk ik een beetje overmoedig. Uh, die dachten dat ze al Europees kampioen waren. Althans, die indruk wekte ze een beetje. Nou, als je tegen Duitsland moet in een halve finale... dan uh, mag je dat natuurlijk niet denken. Dan moet je gewoon knokken. Knokken voor elke meter hier van het kunstgras in Boom in België. Knokken voor elke meter grond. En dat is tegen de Duitse ploeg ja, een, een lastige opgave. En de Duitsers die willen dat natuurlijk ook. En dan krijg je een mooie wedstrijd. Ik verwacht er heel, heel veel van. Jij gaat lekker genieten, Gerard de Groot. En je houdt ons op de hoogte van het Loop van die halve finale. Het kabinet bereidt dus de beursgang van ABN Amro voor. Want de Staatsbank kan weer terug naar de markt, dat zei Dijsselbloem vanmiddag. Duurt wel nog minstens een jaar en de voorstellen moeten ook nog goedgekeurd worden, natuurlijk, door de Tweede Kamer. Door Eddy van Heijm, onder andere. Goedenavond. Ja, goedenavond. Bent u het ermee eens wat Dijsselbloem zo vanmiddag heeft gepresenteerd? Nou, als je de vooraankondigingen moest geloven, dan leek het erop alsof er al op korte termijn een beursgang zou worden voorbereid. Maar zo was het volgens mij toch niet helemaal, want hij heeft gezegd dat er eigenlijk een soort principebesluit is genomen om terugkeer naar de beurs op termijn mogelijk te maken. Um, en daarnaast is er een, een, een breder bankenvisie gepresenteerd op de toekomst van de financiële sector. En ja, kijk, uh, wij zeggen toch, er is een, een heel groot maatschappelijk belang hiermee uh, gemoeid. Ik denk dat het uh, goed is als het parlement zich hier toch ook verder in verdiept en ook zelf in een hoorzitting nog eens alle zaken op een rij zet en de voor- en nadelen uh, onderzoekt van de minister uh, die de minister hier presenteert. En wie wilt u dan horen in die hoorzitting? Nou ja, kijk, het gaat ook om een van de grootste beslissingen die we als parlement de komende periode zullen nemen. Uh, het gaat natuurlijk om, uh, om 30 miljard wat er mee gemoeid is uh, en waarvan we hopen dat een groot deel uh, ook weer terugkomt uh, in de schatkist. Dus ik denk dat het goed is om daar in ieder geval alle betrokkenen te horen van uh, de betreffende banken en verzekeraar ook. Um, en is het handig om dat in het openbaar te doen? Want dat lijkt me voor mogelijke kopers ook buitengewoon interessant. Ja, ja maar dan, dan is het natuurlijk al een beetje de vraag welke uh, vragen je precies uh, voor opstelt. Want als het gaat om concrete uh, biedingen of waardeinschattingen, hoe concreter je daar uh, over wordt, hoe moeilijker je dat in een hoorzitting en openbaar kunt bespreken. Maar ik zie eigenlijk veel meer twee andere vragen uh, opdoemen. Namelijk als je het al naar de beurs wil brengen, wat is dan een geschikt moment? Ik denk als je het op hele korte termijn uh, doet, dat het toch een hele grote verliezen voor de schatkisten aan uh, verbonden zijn en dus je zult met elkaar moeten uh, uh, redeneren wat een geschikt moment is om zo'n stap te zetten. En in de tweede plaats uh, vind ik het toch ook nog wel de vraag of beursgang de meest gewenste optie is. Uh, we hebben als Tweede Kamer gevraagd om ook een aantal uh, alternatieven op een rij te zetten. Uh, maar daar hebben ze wel, gekeken, een, he? daar ze wel naar gekeken, hè? Uh, daar hebben ze wel naar gekeken. Een grotere rol van, van lange termijn beleggers, uh, misschien ook een, een rol voor de overheid. Daar is toch, vind ik, die passage vind ik vrij mager. Terwijl het eigenlijk toch gaat om de vraag hoe zorg je er nou voor dat die financiële sector echt weer gaat doen waar het voor bedoeld is, dienstbaar zijn aan de economie, aan ondernemers, aan consumenten, aan klanten. Zonder weer te vervallen in de, ja, de fouten van vroeger. En ik vind het toch wel een principiële vraag of. Uh, de focus op aandeelhouderswaarde, korte termijn aandeelhouderswaarde, daarbij uiteindelijk uh, helpt of niet. Uh, dat is een, een principiële vraag. Ik vind dat de Kamer daar nu wel een, een, een oordeel over moet vormen. En daarom wilt u een aantal mensen in ieder geval horen in een hoorzitter. Ja. Dank voor uw reactie, meneer Van Heijm. Graag gedaan. Dit is het NOS Radio 1-journal. In Cairo zijn toch weer mensen aan het protesteren tegen het nieuwe bewind... ondanks het geweld van de afgelopen week. Na het vrijdaggebed zijn er op meer dan twintig plaatsen in de stad... demonstraties tegen het leger gehouden. Veel pleinen in de stad zijn afgesloten met tanks. Zoals gezegd, vorige week kwamen bij die protesten honderden mensen om het leven. U hoort vanuit Cairo, Joris van der Kerkhof. Onder een viaduct... De buurt van een van die 28 moskeeën waar demonstraties uh, beginnen. Moesje, moesje, moesje, is groot. En tussen het gezang door komt een, uh, een mevrouw naar ons toe gelopen. Kleurrijk hoedje op en een bril. En als ze begint te praten, is er nog rustig. Maar daarna spatten de emoties aan alle kanten ervan af. Wij zullen niet stoppen. Ook al zullen we allemaal doodgeschoten worden door het leger, door uh, generaal Sisi. Wij zullen doorgaan. Altijd doorgaan. Wij stoppen niet. De demonstratie hier een minuut of tien verderop. Tussen de ongeveer 500 mannen staan 20 vrouwen. Wat we want, you need only say what we want, only. Only. Achter een van de veertig ogen die alleen te zien zijn bij deze zware sluierde vrouwen, zegt een van de vrouwen dus vrijheid, vrijheid. We willen doen en zeggen wat we willen. This is my freedom. I want to say what I want. Alsof ze I want to say, de betaling hoorden en in mijn stem een beetje het idee van hè, vrijheid, vrijheid als je zo gekleed bent. Daarom lek ze nog eens uit. Ik wil eruit zien zoals ik wil en ik wil kunnen zeggen wat ik wil. Ik was een toerist guy until now. Ik heb te veel foreigners. So I want to tell everyone in the world, we are not terrorists. Go home, we don't. You can go to like you know the. The criminal court, and you're be that. Je hoeft maar even te komen staan of er komen allemaal mensen om je heen staan. Dit is een toeristengids die vertelt hoe verkeerd het leven is. En mensen willen weten wat mijn mening is. Die is niet zo van belang. Het zijn niet allemaal islamisten, zegt een ander met naast hem een vriend waarop staat uh, dat de derde Palestijnse intifada er geweest is in 2011. En we zijn zonder wapens. Dat is helder. dan. We zijn allemaal hier voor vrijheid. Sisi is een big dictator. Sisi is een big dictator. Duidelijk, duidelijk, duidelijk. Mas, het de Mas, het de Sisi is een dictator en we zijn hier voor de vrijheid... u hoort de demonstranten in Cairo. Politie, marechaussee, belastingdienst en douane... zijn uitgerukt in de haven van IJmuiden... Alle plezierjachten worden staande gehouden en gecontroleerd. Jeroen de Jager, jij bent daarbij vandaag, Jeroen. Het is prachtig weer, volgens mij nog steeds buiten. Um, is het druk op het water of heeft iedereen op de radio gehoord dat dit gaande is? Het is wel een factor uh, die meespeelt, uh, Lucella. Op het moment dat zo'n actie begint en het wordt bekend, dan wordt dat rondgetwitterd. En dan uh, is de ervaring van de politie, zo is, zo is mij verteld, uh, dat uh, er ineens veel minder aanbod is. Dus het wordt snel doorverteld. Uh, vandaag speelt mee, je zou denken, het uh, is mooi weer wat jij zegt, uh, het zal wel druk zijn. Dat is dus niet zo. Er is een lange zomer uh, geweest, een lange warme zomer. Uh, deze week uh, is iedereen weer gaan werken. En blijkbaar hebben de mensen gedacht, uh, we blijven eens een keer een vrijdag avond thuis uh, voor de buis. Uh, het is rustig, er is volgens mij nog niet heel veel vangst. Uh, misschien even checken uh, bij Frankie uh, Klarenbeek van de politie. Kijkt een beetje twijfelachtig, weet je het? Daar, ik weet het niet, he. de, de, de laatste stand weet ik nee, niet. Maar, maar er was wel een uh, belastinginning gedaan. En er zijn wat uh, uh, marifoons waarvan het niet helemaal klopt. Uh, ja. En er is ook wat grenscontrole gedaan. Ja, kleine dingetjes. Ja. Ja, en uh, wat ik merk uh, is er ook wel irritatie bij mensen... Uh, irritatie bijvoorbeeld, dan is alles in orde. En dan hebben ze alleen geen bewijs voor hun marifoon. En deze meneer, we zijn even langs zij, gaan liggen hier in uh, Seaport Marina van, uh, van de haven van Nijmuiden. Met, uh, nou, er, hier van alles aan boord. Maar een socee, de agentschap Telecom, de politie, de belastingdienst. En een meneer met een speedbootje. En u was een beetje geïrriteerd. Bootje, je... bootje toch? <laughs> ja, ja, u bent fors, maar die boot die valt wel mee. Ja, ja een bootje, ja. Maar u was een beetje geïrriteerd dat we u aanhielden. Hè? Ja, dat is de derde keer al vandaag. Vandaag de derde keer? Ja. Dus dan word je er een beetje moe van, of niet? Ja, dat zou ik wel denken. Ja. Dus dan, daar kun je zien we de belastingcenten blijven. Dus uh, u beheerst zich nu enorm. Ja, in principe wel. Ja, dat dus kunt niks. Ja, toch? En alles is in orde? Alles is in orde. Ja. Na de derde keer wel, anders had het de eerste keer op fout gegaan, ja, toch, of niet? Ja, nee, precies. Ja. En, en zo, wat vindt u überhaupt van zo'n actie? Ja, ja, ze doen maar. Ja. Ze, ze moeten hun werk doen. Maar af en toe wordt het wel eens overdreven. Ja, ja. Goed, de actie, uh, althans, die moet hier gehouden worden... vinden ze hier in de IJmuiden. De gemeenteraad die is daar ook uh, overheen gegaan... want er is toch wel uh, het een en ander aan de hand in de IJmuiden. Ik sprak daar eerder over met uh, burgemeester Frank Weerwind. Waarom is die actie nodig? Wij willen gewoon dat uh, allerlei activiteiten... zoals denk aan illegaal wonen... denk aan uh, uh, het, het hebben van hennenplantages en dergelijke... waar allerlei criminele activiteiten en gigantische geldstromen onder liggen. En dat accepteren we niet. Illegale bewoning, hennenplantages zo'n actie op het water. Los je dat daarmee op? Meneer, het is niet eenmalig een actie uitvoeren. U moet dit zien in de scala van activiteiten die plaatsvinden. En die houden we ook vast. Want zo'n project als waar we nu mee gestart zijn... dat is een meerjarig project met een duidelijk gemeenschappelijk doel. En in gemeenschappelijkheid waarin je samenwerkt als partners. De criminaliteit is ook goed georganiseerd. En heeft dat dan ook nog te maken met dat imago uh, dat de haven heeft van, vanuit de jaren negentig. Het was ooit eigendom van Willem Enstra hier. Parelberg, ook een naam uit dat criminele milieu, uh, hangt daaraan vast. Willem Holleder had hier een appartement. Vecht u tegen dat imago? Het is niet vechten. En trouwens, die eigendomsituatie... die u schetst. is veranderd. Dank u wel dat u dat zegt. Want dan zijn we het daar in ieder geval over eens. Nee, er zijn hier inderdaad uh, volkstammen gekomen in Vels in het verleden. die een bedenkelijke reputatie hadden. Daar hadden we duidelijke vermoedens voor. En ziet u nog steeds dat er vanuit dat verleden een soort van erfenis is? Natuurlijk. Als u mij vragen stelt in deze richting... dan leeft dat nog steeds in de hoofden bij menigheem. Hmm. Terwijl de ondernemers hier, maatschappelijke organisaties... gemeentebestuur zijn aan het werk om deze haven... Verder te revitaliseren, daar heb je hem weer meneer. En tegelijkertijd prijs ik mij gelukkig dat in 2012 menig nieuw bedrijf zich gevestigd heeft in Ermuiden. We zijn de monding van het Noordzeekanaal. Eigenlijk de poort richting de metropoolregio Amsterdam. We zijn ons daarvan bewust. En we willen gewoon goed bedrijfsklimaat scheppen in Velsen en houden in Velsen. Succes daarmee burgemeester. Mag ik u danken. <tog> Dan gaan we naar John Hoka voor de verkeersinformatie. Het begint langzaam af te nemen. Toch nog 80 kilometer in totaal. Nog veel problemen op de A1 richting Apeldoorn. 7 kilometer bij Deventer Oost. Dat is een nasleep van een ongeluk, want de rijstroken zijn weer vrij. In zuid limburg is de A2 richting Eindhoven. Bij Gronsveld nog steeds afgesloten door een ongeluk. Verkeer in de regio Luik. Richting Nederland kan het beste omrijden via Hasselt en Genk. Bij Gronsveld hadden ze een file van 7 kilometer. Ook op de ring Amsterdam is het nog erg druk. Tussen Afrit Volendam en Duivendrecht 8 kilometer. En voor de koentel richting Den Haag staat 8 kilometer door een ongeluk. Daar is de linkerijst ook afgesloten. A27 Breda richting Utrecht bij Noordloos 5 kilometer na een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Een ongeluk bij Rieland 2 kilometer staat er. Daar is de rechterijst ook dicht. En verderop is een ongeluk gebeurd bij Heerle. Daar staat een file van 8 kilometer richting Breda. En John, we gaan het weekend in natuurlijk. Uh, ja. alleen is dat misschien toch niet zo rustig op de weg? Hè? Want volgens mij zijn er vrij veel wegwerkzaamheden. Ja, dat klopt. Er zijn een aantal werkzaamheden wegafsluitingen. Het hele weekend gaat onder meer op de A, om de A4. Delft richting Amsterdam. En tussen Delft, Zuid en Rijswijk is de weg de hele weekend dicht. De ringweg Amsterdam, de A10 Oost. Tussen de knooppunt en Amstel en Watergaansmeer. A28 richting Utrecht. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoeverlaken. De A65 Den Bosch richting Tilburg. Tussen Tilburg en Den Bosch. De A73 Nijkerk. Megen richting Venlo gaat de weg dicht het hele weekend tussen Venray en Knoop het Heiken. De A79 Maastricht richting Heerlen, tussen Voorendaal en Heerlen. En de A27 Utrecht richting Breda, daar is het hele weekend maar één reis zo open. Tussen Nieuwegein en Knoop het Evelingen. En vanaf Knoop het Evelingen en Knoop het Gorkum is de weg helemaal dicht. Vanaf zaterdagavond half twaalf tot maandagochtend vijf uur. Dus de mensen zijn gewaarschuwd. Ja. Dan gaan we naar het hockey. Gerard de Groot, ze geven elkaar geen cadeautjes, denk ik, Duitsland en Nederland in de halve finale. Absoluut niet. En uh, die cadeautjes zouden dan in die eerste fase van de wedstrijd... we zijn uh, 14 minuten onderweg, van Nederland uh, zijn moeten gekomen. Maar Stokman, de doelman van Nederland, geeft die cadeaus dus niet weg. Staat drie, vier keer op de goede plek. Een paar goede intercepties van de doelman van Nederland. En het geeft aan dat Duitsland deze wedstrijd uh, furieus is begonnen. Nederland onmiddellijk onder druk heeft gezet. Kansen heeft gecreëerd. En Nederland komt er nu, heel langzaam, na bijna een kwartier spelen... een beetje Ze zijn een beetje in de aanval. Zojuist een kansje gezien voor Kemper. De topscorer tot nu toe met vijf doelpunten van dit Europees kampioenschap. Opvallend natuurlijk Robert Kemperman als topscorer. Want hij neemt geen strafcorners. Hij maakt alleen de velddoelpunten. De strafcorners laat hij aan Van der Weerde, Mink van der Weerde, over. Maar dat leverde voor Nederland tot nu toe niks op. Want er zijn geen strafcorners geweest in deze wedstrijd. En ook in de voorgaande duels zijn de strafcorners spaarzaam bij de Nederlandse doelpunten. En Duitsland nu weer neemt het over. Komt in de buurt van de Nederlandse cirkel. Zoekt, zoekt, kijkt, vindt. Daarop links niemand. En die bal gaat over de zijlijn. Nederland kan weer gaan uitverdedigen. En ik zei het al, na een moeilijke beginfase voor Nederland in deze halve finale van het Europees kampioenschap, komen de mannen langzaam, langzaam, een beetje uit die verdediging, komen ze langzaam een beetje in de buurt van het Duitse doel, maar het is nog wel steeds 0-0. Gerard de Groot. Your mouth is a revolver, find bullets in the sky.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 Today is our time One that starts, starts the spark in Jim's like like like like yeah. blunt bonfire heart Normaal gesproken staat er een uh, wat kleiner ensemble op het podium... tijdens het Prinsengrachtconcert in Amsterdam. Maar morgenavond zijn het bijna 100 muzici... die van het Koninklijk Concertgebouworkest. Een van de stukken die wordt gespeeld is Overture 1812 van Tchaikovsky. En over een uh, uur begint de repetitie. Slagwerker Herman Rieke, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het voor u om hier deel van uit te maken op het uh, Prinsengrachtconcert? Ja, dat is heel leuk om mee te maken. Ik ben nu ook al ter plekke. Uh, de eerste bootjes komen zelfs nu al voor de repetitie aanvaren. Het is, uh, de sfeer zit er nu al goed in, terwijl het pas morgenavond is eigenlijk. En heeft u al eerder geoefend op het water of is dat vanavond voor de eerst? Nee, wij hebben één keer in het concertgebouw gerepeteerd, deze week eerder. En daar hebben we alle dingen die we binnen konden repeteren gedaan. Dus ook zonder solist, die hier ook nog aan mee zal werken. En vanavond gaan we alles repeteren en ook een hele doorloop van het programma doen. En dat is natuurlijk heel anders dan binnen, hè, op het water. Moet u wat dat betreft ergens rekening mee houden tijdens het musiceren? Nou, tijdens het muziceren valt het mee. Wij spelen versterkt natuurlijk, omdat het over een ja, heel stuk van de gracht heen moet klinken. Dus, uh, maar wat voor ons wel uh, van invloed kan zijn, is het weer. En dan niet alleen, want wij zitten in een overdekt podium, dus dat, dat is niet zozeer direct de regen, maar het kan heel erg vochtig worden daardoor. En dat is bijvoorbeeld voor onze vellen van de trommels en zo, kan dat nogal een uh, nadelig gevolg hebben. ja. Begrijp ik. En, en hoe ja. wordt dat dan opgelost? Nou, uh, bidden waarschijnlijk ja. om, uh, dat het mooi weer wordt. Oh, oké. Okay. Dat regelt <laughs> u gewoon. Ja, nee, dat begrijp ja. ik. Het uh, is nu, nu schitterend weer trouwens. Nou, heerlijk. Hier, uh, fantastisch. Heerlijk. Kan niet meer stuk. Het zou worden uitgevoerd met echte kanonschoten, hè? maar dat gaat uiteindelijk niet door. Ja, Tchaikovsky heeft dat in de partituur wel geschreven: dat er een kanon uh, een paar keer aan het eind van de oefening moet worden afgevuurd. Maar dat was wel het eerste plan natuurlijk om dat hier ook te doen. Maar uh, ja, gezien de ruiten van de omgevende huizen en andere dingen kon dat helaas niet doorgaan. De kanonnen hadden ook 30 meter ruimte nodig om zich heen. Ja, dat is hier helaas niet te, re te realiseren. Begrijp ik. Goed. Uh, toch zal het fantastisch mooi worden waarschijnlijk als ik het zo hoor. Uh, succes met de repetitie en ook morgen. Dank u wel. Dank Herman Rieke, slagwerker dus van het uh, Koninklijk Concertgebouw Orkest. Wij gaan terug naar het EK Hockey. De halve finale bij de mannen Nederland-Duitsland Gerard de Groot. Ja, want Nederland is op uh, voorsprong gekomen, twee minuten geleden. Mink van der Weerde, we hadden het er net over, over die strafkorner van Nederland... die niet zo goed liep in het begin van dit toernooi. Nou, vandaag was de eerste de beste wel raak. Van der Weerde dus, na 18 minuten spelen, in de eerste helft 1-0 voor Nederland... op het moment dat Duitsland aan de andere kant de strafkorner krijgt te nemen. Daar staat de reus, Stralkowski voor klaar. Dus kijken of dat een 1-1 gaat opleveren. Jaap Stokman op de lijn, de vier Nederlandse verdedigers op de lijn. Komt die bal, gaat in het doel? Nee, gaat tot maat. Nederland overleeft deze fase. 13 minuten nog te gaan tot de rust. Nederland leidt met 1-0. Gerard de Groot houdt u op de hoogte. Ook vanavond natuurlijk op Radio 1. Dat zal zijn straks bij Casper Kooi, WNL Avondspits. Casper, goedenavond. Goedenavond, ja, de allerlaatste zomeravondspits. Die sluiten we af in Maastricht. We zijn bij het Eetfeestje Prevenement in het centrum van Maastricht met de burgemeester Onderhoes. Goedemiddag. Goedenavond, uh, een zakendiner zie ik hè? Nou, we hebben hier op bezoek het comité 200 jaar Koninkrijk. Uh, volgend jaar, uh, precies op deze dag, wordt er een grote bijeenkomst hier georganiseerd in Maastricht door het comité 200-Jaar Koninkrijk. En ja, we moeten vandaag de verschillende locaties even aflopen. Maar het is een combinatie met het preuvelement, dus mensen kunnen het vast reserveren in de agenda. Ja, er moest even vergaderd worden en dat uh, wordt gedaan met uh, goede wijn en lekker eten, begrijp ik. Nou oh, ja, dat is natuurlijk toch een beetje de traditie in, uh, in Maastricht. Laten we er eerlijk over zijn. Het is niet alleen de uitstraling, maar we doen het ook. Uh, je moet wel nuttig en aangenaam met elkaar combineren. En het preuvelement hier op het Hof is al 32 jaar een traditie erin, dus uh, geen enkel probleem. Zometeen de allerlaatste.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 Het dodental na de twee explosies bij Soenitische moskeeën in de stad Tripoli in het noorden van Libanon is opgelopen tot 42. Honderden mensen raakten gewond. Door de burgeroorlog in buurland Syrië zijn de spanningen in Libanon ook hoog opgelopen. President Poetin van Rusland heeft een protestverbod afgekondigd voor de Olympische Spelen in Sochi. Het verbod geldt voor ruim twee maanden. Protesten en propaganda zijn ook verboden volgens het handvest van het Internationaal Olympisch Comité. Maar dat verbod geldt alleen voor de zone waarin de Spelen worden gehouden. Het kabinet vindt dat ABN AMRO op termijn terug kan naar de markt. Volgens minister Dijsselbloem is een beursgang de beste optie. Wanneer is nog niet duidelijk. Over een jaar bepaalt het kabinet of aan alle voorwaarden is voldaan. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Willemijn Hoeber. Vanavond is het nog lang helder, maar vannacht gaat vanuit het zuidwesten de bewolking toenemen. De wind is oostelijk en zwak tot matig van kracht. En de temperatuur daalt tot zo'n 14 graden. En morgen kent ons land een tweedeling. In het zuiden is het dan overwegend bewolkt en valt er soms wat lichte regen. En later ontstaan er buien waarbij kans is op onweer. Die buien kunnen in de avond ook boven het midden en uiteindelijk het noorden van het land ontstaan. In het noorden daarentegen blijft het overdag droog en schijnt de zon ook geregeld. En daar vinden we met een graad of 425 25 ook de hoogste temperaturen terug. Want onder, onder de bewolking in het zuiden blijft het kwik op zo'n 20 graden steken. De wind waait uit het oosten en varieert nogal van kracht. Van een zwakke wind in het zuiden tot een vrij krachtige wind helemaal in het noorden op de wadden. En ook zondag is Nederland qua weer in tweeën gesplitst met in de zuidelijke helft van ons land wolken en af en toe een bui. En in het noorden, vooral droog weer met geregeld zon bij middagtemperaturen rond 23 graden. En ook dan waait het op de wadden harder dan in het zuiden van ons land. En na het weekend breekt er weer een periode aan van overwegend droog weer met afwisselend zonnewolkenvelden. En, en dan wordt het 22 graden, heel normaal dus voor eind augustus. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met nog 60 kilometer file. Nog een paar opvallende files op de A2-luik richting Maastricht... staat bij Gronsveld 5 kilometer. Bij Gronsveld is de rijband de hele tijd afgesloten geweest... maar nu is alleen de rechterrijst ook nog afgesloten. Op de ring Amsterdam, de A10-Oost. Binnen Ring zit nog erg druk. 13 kilometer langzaam rijden tussen Kadoel en knoopend Amsterdam door een ongeluk. En op de ring Oost, Ring West moet ik zeggen, richting Den Haag... voor de Koentunnel, 6 kilometer na een ongeluk. Daar zijn inmiddels... Alle reizen ook weer open. En op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen af het Ierseke en Redland 5 kilometer na een ongeluk. Daar is de rechterreis ook dicht. En verderop richting Breda is een ongeluk weer Heerle. Daar staat tussen knopend het en af het Heerle 10 kilometer. Dit is Radio 1. WNL Zomeravondspits. Deze zomer elke dag vanaf een andere locatie in Nederland. Kasper Kooi, waar sta je vandaag? vandaag? Vandaag ben ik het gebied tussen 2600 en 2629. Ik heb het over de postcodes. Als je hier naartoe belt, dan begin je telefoonnummer met 043. Kortom, ik ben in... Maastricht. Inderdaad, Maastricht. We zijn in het zuiden van Nederland. Het is een nostalgisch plekje hè, tussen Duitsland, Nederland. Als je Nederland noemt... Hè? Nederland, ja, want daarboven wonen die Hollanders. Hè? En hier wonen de Nederlanders. Hoeveel inwoners heeft die gemeente? Nou, volgens de laatste telling van het CBS op 1 mei 2013... telt deze gemeente 121.498 inwoners. Waarom ben je daar? Ja, ik ben hier natuurlijk niet zonder reden, want hier is... Het provenement. En wat is dat? Uh, lekker eten en drinken. En wie is er bij Ja, wie staat hier bij me? Uh, meneer Hoes. De burgemeester inderdaad. Bevalt hij een beetje? Jawel. Zeker wel. Alvasting of via de Jesus, of via de Kisman, of Maastricht, ze formida Maastricht. Maastricht. Goedenavond. Ja, onze zomertour die stopt vandaag in Maastricht dus. Want dit is de allerlaatste zomeravondspits. En die begon met een fout, begrijp ik. Ja, het postcodegebied. Nou, dat is maar een klein foutje. Maar ja, de ergeren mensen toch, toch snel aan. Dus het is het 6200 gebied in plaats van het 2600 gebied. Ja, als burgemeester moet je alles weten. Ja, dat, dat blijkt. Onno Hoes is vandaag mijn gast. Um, we zijn hier dus op het culinair festival Maastricht. Al trek gekregen. Ja, ik heb al een klein hapje genomen, maar vandaag heb ik heel hard moeten werken... omdat we geoefend hebben voor de kandidaatstelling Maastricht Culturele Hoofdstad 2018. 6 september valt daarover het besluit. En vandaag hebben we geoefend hoe wij de jury gaan overtuigen dat wij de beste kandidaat zijn. Ja, als, als burgemeester moet je eigenlijk overal wel een hapje eten. U kunt er zich niet voor oorloven om een tent over te slaan. Nee, dat klopt. Het prevenement is gisteren begonnen, gisteravond. Uh, dan is het vandaag en het hele weekend nog. We hebben fantastisch weer gelukkig. Maar er komen heel veel belangrijke mensen, ook voor de stad, maar ook heel veel gezellige mensen. Maar het betekent wel voor mij toch wel drie dagen werken. Dus de alcohol die laat ik behoorlijk links staan. Want ik moet nog wel een beetje representatief blijven natuurlijk. Dat is wel jammer, want over alcohol gesproken. Uh, bij journalist Harald Hamersma, die had een vraag voor u achtergelaten namelijk.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 Ja, hoeveel heeft u er al gezien, Biowijnen. Nou, het aantal durf ik niet te noemen. Maar dat ze er zijn, dat kan ik wel bevestigen. We hebben het gisteren toevallig met een aantal mensen over gehad... bij de opening van het preventement. Uh, maar zoals het, veel mensen inmiddels misschien wel weten... dat uh, Limburg, zowel Nederlands Limburg als Belgisch Limburg... enorm aan het opkomen zijn als wijngebied. Dus er wordt heel veel wijn verbouwd hier. En je merkt bij dat soort dingen toch... zijn vaak wat kleinere wijnhuizen. Die zoeken juist hun specialisatie. En dan zijn juiste biologische wijnen... Ja, een extra asset eigenlijk om uh, te laten zien. Ik dacht dat het hier alleen maar om bier ging. Nee, nee, nee, nee. We hebben fantastische bieren hier. Um, en uh, heel veel kleine brouwerijen, heel veel familiebedrijven. Maar juist die wijngaarden ja, die passen zo mooi in het heuvellandschap... wat we hier hebben. Als er één plek is in Nederland waar je het ook makkelijk kunt doen... dan is het hier. En die kwaliteit, die wordt met het jaar beter. Maar u bent uh, ondertussen de enige persoon die hier uh, nog nuchter is. Het gaat hier te op het podium. We gaan even een rustige plekje opzoeken. Oké, okay, we... u, u had hier trouwens een, een, een zakenbespreking. Ik had hier een uh, zakenbespreking met uh, mevrouw Bijlenveld. Daar gaan we nu even naartoe. En mevrouw Bijlenveld is de voorzitter van het Comité 200 jaar Koninkrijk. En zij gaat ons eventjes in een paar woorden vertellen wat zij volgend jaar wil gaan doen. Ik heb zojuist gezegd wat je aan het doen bent hier. Jullie hebben een heel goed idee bij het programma wat jullie de komende twee jaar willen gaan ondernemen. Hè? Ja, we starten natuurlijk met 200 jaar Koninkrijk op 30 november van 2013. Ja. Maar in 2014 willen we internationale oriëntatie centraal stellen. En dan is wat ons betreft, wat het Nationaal Comité betreft Maastricht de stad. En sluiten we aan bij het preuvenement. En we zijn vandaag ook hier geweest om de locaties te bekijken. En te kijken hoe zo'n preuvenement er eigenlijk uit Maar wat gaat hier volgend jaar dan precies gebeuren? Er komt hier een groot internationaal congres. Uh, waarin we de internationale oriëntatie van Nederland centraal stellen. Ik kan er nog niet over zeggen wie er allemaal bij uh, zijn. Maar natuurlijk is het zo dat het Koningshuis ook uh, betrokken uh, is. En uh, we hebben een heel cultureel programma opgezet. En we hebben een aantal grote bedrijven er ook bij betrokken. Ja, en wat heeft dat met eten te maken? Met eten, nou het is internationaal eten. Samen eten is altijd goed om begrip voor elkaar te krijgen. Eet smakelijk. U Leuk, zit aan de spaghetti zie ik. Scampies met uh, inderdaad spaghetti. Eet smakelijk. Dank u wel. u wel. Lopen wij ondertussen even de andere kant op van het uh, terrein. Kunnen we het gelijk even hebben over het uh, nieuws van uh, vandaag. Um, dat is namelijk dat het... Uh, ja, we moeten even een afstapje af. Ja. Dat is namelijk dat het kabinet uh, Amin Ambro van de hand uh, wil doen. Dat is het uh, nieuws van vandaag. Um, wat vindt u van het voornemen? Ja, op zich heel goed. Het is een, uh, een waardevolle investering geweest, volgens mij. Het is toch een belangrijke bank die in stand gehouden moest worden. Maar er komt altijd een moment waarop het weer terug moet naar de markt. Het is gewoon een corrigerend optreden van de overheid geweest, de helpende hand. En je moet langzamerhand, nu het weer kan, moet je de bank weer teruggeven aan de mensen. Ja, en andere financiële instellingen dan? Oh ja, ik denk dat het met... Kijk, deze is natuurlijk echt min of meer genationaliseerd. Dat, dat gevoel heb ik niet in één keer, maar dat was het ook. Andere banken hebben grote financiële injecties gekregen. Maar er worden grote bedragen inmiddels ook al terugbetaald maar de ABN was een geval apart. En wordt nu ook weer mooi teruggegeven aan de bevolking. Iedereen kan erop gaan inschrijven. Hartstikke mooi. Hier in Maastricht werd er als volgt op dit nieuws gereageerd. Ja, dat is moeilijk te overzien wat de gevolgen daarvan zijn. Ik ben klant, maar ik zou het niet weten. Ik kan daar moeilijk wat van vinden. Ik hoop maar dat er bij de regering voldoende deskundigen zitten om hier goed over na te denken. Het, het, het hoort sowieso toch niet dat zo'n bank uh, eigendom van de staat is? Het is, is even een noodmaatregel. Ja, maar er zijn nog meer banken die uh, overgenomen zijn door uh, de overheid? Ja, nou, die moeten ook weer verkocht zo snel mogelijk. De overheid moet uh, de dingen doen uh, waar ze voor is en dat is niet bankieren. Ja, en als het even moet een bank redden, maar dan snel weer van de hand doen? Precies, exact. Met liefst met een beetje rendement. En met de opbrengsten dan het begrotingstekort oplossen? Nou, dat is toch te groot. Dat is zonde van het geld. Aan de mensen teruggeven? We ja, moeten ja, mensen teruggeven? Lijkt me goed. Aan de teruggeven? Ja, maar hoe geef je dat dan terug? Ja, in aandelen, denk ik. Ja, het zou kunnen. Of misschien toch dat enorme begrotingstekort oplossen? Ja, nou ja, dat blijft toch een begrotingstekort. Kan ook de mensen allemaal wat geven? Ja, dat zijn van die vragen waar ik als leek gewoon geen antwoord op heb. Ik weet het niet. Ik vind het ook altijd zo knap dat burgers daar een antwoord op hebben op dit soort vragen. Ik, daar moet je deskundig voor zijn, dus ik weet het niet. Ik uh, moet maar vertrouwen op onze regering. Jezus, echt wel een lastige vraag hier op zo'n vrijdagmiddag. En volgens mij gewoon helemaal niets. Volgens mij moeten we die gewoon lekker zelf houden. Ja, waarom? Um, ja, omdat naar mijn idee is gebleken dat het vaak niet goed gaat als we hem van de hand doen. Ik vind het geweldig. Krijgen we misschien weer geld terug? Het is toch gemeenschapsgeld waar die voor gekocht is. Goed winst maken. Er wordt gesproken over een beursgang. Nou, ja, ik hoop het voor ze. Laten nou, we het hopen. Of dat het goed gaat hè, met de beurs, hè? want uh, daar heb ik niet altijd alle vertrouwen in. Uiteindelijk lijkt me natuurlijk wel op ten duur verstandig... op het juiste moment om ABN van de hand te doen. Want het is geen taak van overheid om aandeelhouder te zijn van de grote bank. Ja, het voornemen is daar, maar wanneer het van de hand wordt gedaan is nog niet bekend... Wanneer is dan een goed moment? Ik heb precies in details ook nog niet gezien van wat uh, Dijsselbloem zo dadelijk bekend gaat maken. Uh, je moet het moment zorgvuldig kiezen, maar het is niet aan uh, de overheid om uh, speculant te zijn, om uh, heel lang te wachten tot het optimale moment. Je moet slim met elkaar kijken wat is nou het goede moment om, uh, om dat te doen. Ja, maar het moet ook wat opleveren natuurlijk. En het moet wat opleveren. We hebben daar uh, veel geld voor betaald. Uh, daar willen we natuurlijk ook uh, veel geld voor terugzien. En uh, de bank doet het op dit moment weer goed. De markt is misschien nog niet optimaal, maar je moet gewoon even kijken wat is nou de waarde van die toekomst. Van die bank in de toekomst. En uh, wanneer is nou het optimale moment om te gaan verkopen? Honno Hoes, herkent u de laatste spreker? Uh, ik heb even niet goed gehoord. Ja, het is heel veel herrie hier uh, op, ja, het, uh, op het evenemententerrein. De collega van u, Mark Verheijen. Oké, okay, Mark Verheijen. Ja, VVD-Kamerlid. Yes. Ja, die kwam ik gewoon tegen op straat. Zo is oh. dat, hè? Nou ja, hij was hier gisteren ook voor het relatie-event. En uh, vandaag zijn ze een hele grote VVD-delegatie hier op het, uh, op het Vrijthof. Uh, dus je ziet dat het, uh, het verbroedert. Houdt u van hockey? Uh, om te zien, maar ik ben geen hockeyer. Oké, okay, dan we gaan er naar luisteren. Heel goed. Geert de Groot, bij EK k Hockeymannen. Ja, is het net rust geworden. 35 minuten zitten erop. Nederland, Duitsland. Halve finale van het Europees kampioenschap. De eerste halve finale. Straks nog het thuisland België. Vlakbij jullie in Maastricht in België. Wordt enorm goed gehockeyd op het ogenblik. Er is een hockeyvirus ontstaan bij de Belgen. En de tribunes zitten nu al vol met Belgische supporters. Die zitten te kijken naar de Rusland tussen Nederland en Duitsland. En die is 2-1 in het voordeel van, ja zeker van Oranje. Twee strafcorners van Mink van der Weerde in de eerste helft. 18e minuut en de 34e minuut, vlak voor rust dus. Mink van der Weerde voor twee treffers voor Nederland. Tobias Hauke benutte de derde strafcorner van Duitsland. En ik zei het al, de strafcorners, ze spelen in dit soort wedstrijden een hoofdrol. Want beide ploegen durven geen risico te nemen. Dan krijg je een soort schaakspelletje. En als er dan één man doorbreekt, wordt hij medogeloos aangepakt in de verdediging. Dat levert strafcorners op. En dat is het mooie van hockey. Dan kan je toch tegen een strakke verdediging wel eens goed scoren. En Nederland doet dat beter tot nu toe dan Duitsland... Na 35 minuten, na de eerste helft, is het 2-1 voor Nederland. We zijn weer terug bij zomeravondspits hier in Maastricht... bij burgemeester Onna Hoes en het Preuve Het culinair Festival... in het centrum, Vrijthof. Uh, wie ben jij? Hoi, ik ben Charlie Milkens. En wat heb je in je handen? Ik werk bij Doeken en ik heb hier de Limburgse kaasplank in mijn handen. Die verkopen wij... Bij het rommendoeken. Ja, houdt de burgemeester wel van uh, Limburgse kaas? Ja, natuurlijk houdt de, houd de burgemeester van Limburgse kaas. Als hij er niet van hield, zou hij toch ja zeggen. Maar, Waarom? <laughs> ja, ja, natuurlijk, dat weet je. Uh, maar, maar, maar eerlijkheid ziet de mensen nee, toch? Ik, ik hou wel absoluut van kaas. Uh, maar het leuke hierin is dat het ook weer echt vanuit eigen streek is. En dadelijk het rommendoeken, dat hoef je niet eens te herkennen, dat ruik je vanzelf op grote afstand. Ja, Wat voor, wat, wat, wat, wat, wat voor kaas ligt hier? Ik heb een, inderdaad een Limburgse rommendoe hier liggen. Een uh, Limburgse boerenkaas. Boerenkaas met brandnetel. Een Dorduval. Die is net over, de, net over de grens. Dat is een beetje een, een hervenkaasje. Net als de uh, kaas. En een uh, Friese tientalen. Dus geen... nou, ik zou zeggen, kies er eentje uit, meneer Hoes. Ja, ik vind uh, de rommendoeken. Dat is natuurlijk echt de kaas van hier. Dus ja, die moeten we nemen. Nou, dan gaan we, de, gaan we daar een hapje van eten. Lekker. Ja? Gaat uw gang. Oh, ja, kijk. Ik, wel ik wil graag uw gezicht zien. Ja, ja de luisteraar die mag uh, meeluisteren. Ik pak nu het, het kaasmesje, ik snijd er een stukje vanaf. Uh, niet zeggen dat ik het nu met mijn hand oppak en ik doe het nu in mijn mond. Mm. oh, heerlijk. Ik laat nu met mijn mond vol wachten op de radio. Ja, dat mag op de radio, geen enkel probleem. Want dat is toch het begondische leven toch? Ik leek mijn vingers erbij af, dus heerlijk. Ja. Dat is aan te raden. Bent u een beetje een begondier? Ja, ik ben zeker een begondier. Um, maar ik doe wel de combinatie. Als je enerzijds, want als je toch een beetje gezond wil blijven... en je wil genieten van het bourgondische leven hier... moet je daarnaast ook wel een beetje sporten en bewegen... en op tijd naar bed gaan. Ja, dus ik vroeg namelijk de inwoners vroeg... van uw gemeente over uw Burgondische leven. Oh jee. ja. dit is echt wel het bourgondische leven, ja. Dat is echt genieten. En doet de burgemeester dat ook? Is hij ook echt een bourgondier? Nee, volgens mij niet, nee. nee. Waarom niet? Ja, zomaar. Het is, zo het is een gevoel, gevoelsmatig. Hij is geen bourgondier. Nee, nee, nee. Hij komt wel uit Brabant? Dat zegt niks. Dat zijn Brabanders die helemaal in Burgondiër zijn. Hij is ook geboren in Leiden, dus misschien heeft hij toch wel gelijk met uw onderbuikgevoel. Ja. Ik denk het wel. Ja, ik denk dat hij een echtgenoot helemaal, hè. <laughs> ja, ondanks dat het een Brabander is. Maar ja, brabander Limburg is één, hè. Wat dat betreft. Ook Brabant is hier Burgondiërs. Ja, ik ken hem niet zo heel goed, maar wat ik ervan gezien heb... is. Uh... Goed aangepast. En, en hoe uitziet dat dan, dat aanpassen? Uh, nou, uh, hij leert uh, onder andere de taal al. Dat scheelt natuurlijk. Ah, dat heeft hij snel gedaan. En u zelf bent ook een begonnen hier. Ja, absoluut. Ja, ik ja. zie je toch wel hoor. Ja? Je ja, had oh, toch okay. wel een buikje natuurlijk? Nou, je bent ook wat jonger, joh. Is dan ook wat strakker, denk ik. Wat kost dat nou zo'n buik? Nou, toch wel enkele tienduizenden euro's. Ik, ik kijk even eventjes naar de buik van onderhoes. Nou, die, die, die, die is er niet. Nee, dat is het verschil in de beeldvorming ook wel tussen Albert en mij. Albert is wat... Uh... Ik weet niet of die, hij luistert dat niet mee, denk ik. Maar die is wat rondborstiger, zal ik maar zeggen. Um, en ja, dat, die is inderdaad nog meer bourgondier dan ik. Boor, als die een gezellig glaasje bier of glaasje wijn ziet, dan pakt hij net een glaasje meer dan ik. Maar ja, weet je, je moet ook altijd representatief zijn en altijd werken. Je moet continu op mijn hoede zijn. Dus ik kan het me ook niet permitteren om te veel te nemen. Maar ik geniet zeker van het lekkere leven. Maar niet aangekomen sinds uw burgemeesterschap hier? Nee, zeker niet aangekomen. Maar dat betekent dat alles wat ik aan eet, dat train ik er de volgende dag weer af. Hey, en dat, dat limburg, want dat heeft u zichzelf wel aangeleerd. Ja, dat is best lastig. Uh, ik heb het geprobeerd, zeker met de carnaval. Ik zit nu drie jaar hier in Maastricht. Um, en de eerste les die je leert is, doe het vooral niet. Want het klinkt toch nooit als een Limburgers en als een Maastrichtenaar. Dus... Heeft u spraakles gekregen ook? Nee, nee, daar zijn we gewoon niet aan begonnen. Met carnaval dan drink ik me in en dan kan het wel. <laughs> uh, maar vandaag krijg je me niet zover. De burgemeester die zich indringt. Ja, de burgemeester die zich indringt. Eén keer in het jaar dus, dan mag het. Eén keer in het. het jaar mag het, ja. Neem nog een kaarsje, zou ik zeggen. Uh, en als u er toch in stikt, dan is er geen ramp. Want uh, het Rode Kruis, die staat hier om de hoek. Dus uh, die staat klaar voor als u uh, die nodig hebt. Want er zijn hier wel mensen zijn die niet goed worden van het lekkere eten, of van de drank, of van de zon. Komt dat vaak voor? Nou, gelukkig niet al te vaak. Maar als het mocht, nodig mocht zijn, dan uh, zijn wij aanwezig. Het is, hier, uh, het is hier vrij druk, vooral druk met uw collega's. Ja, gelukkig wel. Want uh, mensen moeten buiten feest vieren. En zolang wij het hier rustig hebben, hebben zij een geweldige tijd. Zo is het maar net. Is het dan wel leuk om hier op een pof te zitten? Ja, tuurlijk, want we hebben toch wel wat te doen. Vooral vanavond, als de mensen wat gedronken hebben, dan uh, kunnen mensen wel eens een keertje niet goed worden en dan kunnen ze gezellig hier verzorgd worden. Ja, dan heb jij wel een verzetje. Ja, het is wel gezellig, ja. Zolang het niet al te ernstig is natuurlijk. Nee, dus. hey, dat snap ik natuurlijk. Wat voor incidenten zijn hier zo al, al geweest? Um, snijwondjes, hoofdpijn, een brandblaar. Dus als mensen koken en uh, zich verbranden. Dat was het eigenlijk. Dus allemaal van de hele kleine dingetjes. Ja, het klinkt toch wel als, uh, als dingetjes die een kok kunnen overkomen? Ja, maar ook serveer, serveerstas en uh, bar mensen Als ze wijnglazen openmaken of wijnglazen moeten spoelen. Uh, ook al die mensen die uh, um, alles moeten schoonmaken. Glazen ophalen als alles kan gebeuren. Dus, uh, het kan... rode kruif staat voor ze klaar. Dat klopt. Ja, het Rode Kruis is kennelijk nodig. Hoeveel mensen komen er op dit evenement af, Anderhoes? Oh, dat is een goede vraag. Uh, uh, het hele plein is vol. Dus dat moet ik eventjes uh, proberen in te schatten. Want als we Andréu hier hebben in de zomer, dan hebben we 10.000 mensen op het plein. Dus ik denk dat dat een beetje vergelijkbaar is. Uh, maar ik word nu even gesouffleerd. En er gaan, er gaan vijf, vijf handen omhoog, 5 keer 5 vingers. 25.000 per dag. 25.000 per dag. Dus dat is toch uh, zeker niet verkeerd. Toch handig zo'n woordvoerder. Ja, nee. De burgemeester mag nooit alleen op stap. Echt nee, niet? Nee, nee, nee. Dat is ook maar beter van niet. Heel goed. Um, het is enorm voor Harry. Als u de rust nodig heeft, waar gaat u dan naartoe? Nou ja, ja, wat je nu op de achtergrond hoort, is Fabrizio. Uh, die heeft van de week ook uh, gezongen toen we de inkomen hadden hier. Uh, we hebben hier in Maastricht zo'n 20.000 studenten. Dus één op de vijf inwoners van de stad is student. En Fabrizio heeft ze meteen het Limburgs bijgebracht. Wat bij mij niet gelukt is, gaat met de studenten gelukkig uh, wel gebeuren. Maar voor de rust kun je inderdaad heel snel uh, aan de zijkant van de stad terecht. Uh, het frontenpark bijvoorbeeld uh, kun je terecht. Maar het hele Heuvelland hier om Maastricht heen... is een prachtig gebied van één oase van rust. Ja, ik stel die vraag omdat we naar uh, WNL-verslaggever Wieger Hermen gaan. Wieger, goedenavond. Dag Kasper, vanuit mijn woonplaats Utrecht. Na zes weken de hectiek van de dagelijkse reportage... is het tijd voor rust, dacht ik zo. En rust... Dat is een trend. Dat wil zeggen, zakenmensen bijvoorbeeld... die meedijnen op de golven van de 24 uurseconomie die geven zich steeds vaker over aan wat ze dan noemen een stilteretraite. Een van die plekken waar dat kan, die heb ik vandaag bezocht. In het Overijsselse Zenderen. Hier in Zenderen, voor het retraitehuis, zie ik een vijver met in een prachtige zwaan. Eindeloze verte, de ja, zompige weide. Stilte kan soms zo weldadig zijn, hè? Zeker. En dat is ook wat mensen hier zoeken. Zegt Irma Peek. U bent uh, degene die hier de mensen ontvangt ook. De paden daar, die nodig ook uit tot mediteren... Is dit ja. ook één groot zweverig gedoe? Absoluut niet, nee. U moet erom lachen? Ja, ik moet erom lachen, omdat er veel mensen zijn die dat denken, ja, ja, inderdaad. Maar als je bedenkt dat er ook gewoon mensen uit het bedrijfsleven hier komen... Snelle jongens? Zeker, snelle jongens met mooie pakken en stropdassen aan... en die uh, hier ook hun rust en hun stilte vinden. En wij bieden ook programma's waarbij we uh, mensen uitnodigen... om meer bezig te gaan met zichzelf. Aha. Een man met de handige vader. Dag meneer. Wie bent u? Ik ben Patrick Hegers. Ik ben hier mede-eigenaar van de Zwaanhof. Maar en ook trainer, coach en therapeut. Als ik u zo zie, zou ik zeggen, dat is een man uit het bedrijfsleven. Dat klopt. Ik was interimmer. Ik kom uit de IT. De prestatie en de druk van altijd maar beter renderen... voor je aandeelhouders of je directieleden. Daar was ik op een gegeven moment klaar mee. En daar heb ik een andere stap gezet... Naar dit. Ja, U was daar klaar mee, die aandeelhouders. Hoe reageren zij? Divers. Sommigen hadden iets van wat een onzin. Die dachten, hij is misschien wel de weg kwijtgeraakt. Dat zouden soms mensen kunnen denken. Maar dat we wel merken in het begeleiden en trainen van uh, managers... dat mensen wel op zoek zijn naar iets. En die willen niet meer zich conformeren aan wat er maar nu in de economie gebeurt... of alleen maar bonussen, prestaties, hoge salarissen. Maar die wel zoeken naar verdieping. En dat vroeger deed dat in de kerk. Uh, maar nu niet meer. Mensen doen dan dit. Nou, dit is uh, de meditatieruimte. En dan drie kaarsjes op de grond. Een handdoekje op de grond, een dekentje, een kussentje. Met daarop een nog jonge man. En daarnaast de mobiele telefoon. En deze jonge man heeft de ogen gesloten. Is misschien ook wel even helemaal weg van de wereld. Waarschijnlijk wel. Hoewel die ons ergens heel ver op de achtergrond wellicht zal waarnemen. Maar die is heerlijk rustig in meditatie zo te zien. Ja, maar dit is wat mensen maar wel iedere dag gewoon doen. Om iedere dag weer tot zichzelf te kunnen komen. Dus die rust van die muziek en de rust in de ruimtes... is wel wat ze er maar weer op laten om weer de maatschappij in te kunnen gaan. Maar het klinkt als... Afscheidsmuziek ergens ook. Begrijpt u dat dat zo? Ja, ik begrijp het. Maar dat is het net maar niet. Meer. Het is echt meer dat het gevoel dat als je aan het mediteren bent en je hebt deze muziek erbij, dat je alleen maar rustiger wordt. Dus je steeds meer in je onbewuste kunt zakken in de meditatie. Deze man is nu aan het zakken. Die is er nog weg. Ja. ja, van de stilte bij WNL-verslaggever Wiegenhemmer naar de Herrie hier in het centrum van de Maastricht, het Culinair festival met de burgemeester onder Hoes. Is dat wat voor u? Stilte retreten? Ah ja, ik vrees dat ik er een beetje gek van zou worden. Uh, maar dat komt omdat het leven hier zo hectisch is. Natuurlijk heb je hier momenten van rust nodig. En gelukkig zijn die er in Maastricht ook. Maar ja, het is een hele actieve stad waar gewoon heel veel mensen willen zijn. en is dan heel veel activiteit hier. Nou, dat kan me juist voorstellen. Dat je denkt van nou, nu even rust. Uh, maar wat ik net al zei met die studenten die hier uh, in de stad komen. 20.000 studenten, waarvan 40% buitenlanders zijn. Uh, dus dat geeft een hele leuke, vriendelijke Europese atmosfeer hier. Maar dus... gaat het dan nooit met vakantie? Jawel, maar dan, kijk, als ik Europa intrek, heb ik hetzelfde gevoel als in Maastricht. Dus dat is een beetje de rare eraan. Je voelt je bijna altijd hier op vakantie. En natuurlijk werk ik tussendoor. Maar uh, Maastricht en de regio, dat is een hele Europese Dat is natuurlijk heel afwijkend van de rest van Nederland. Dus daarom komen ook heel veel mensen hier naartoe. Je hoeft niet zo gek ver te rijden. Je bent in Maastricht en je komt Europa al binnen. En maar, dat uh, is denk ik een. Goede wel de reclame praat. Ik, ik, uh, het voelt ook relaxed. Dat is het leuke eraan. Ja, ik kan me ook voorstellen, je zegt van nou, misschien ben ik nog niet helemaal gewend aan Maastricht. Uh, nee, nee, nee. Ik denk dat uh, de mensen die Maastricht in komen... inkomen, maar ook mensen die hier ook wonen, die hebben het ontzettend naar hun zin. Want het voelt gewoon heel relaxed. Dus al die mensen om je heen, die maken geen lawaai, maar die zijn wel aanwezig en, ja, en geven elkaar energie als het ware. En zo voelt het echt. Het is geen, geen, geen sprookje, anders kon ik het ook niet zo vertellen. Het is geen sprookje, maar het is echt het gevoel als je hier op een terras op de markt, onze Lieve Vrouwenplant, Vrijheidhof zit, de winkels, de mensen zijn nog dienstbaar. De mensen weten wat service is. En dat geeft gewoon een heel relaxed gevoel. Dus ook veel mensen geven ah, Ik ken mensen over. die vanuit Holland zijn verhuisd naar Limburg en die hier, en die hier uh, geen prettige tijd hebben gehad. En weer terug huis zijn naar uh, de Randstad... omdat ze hier toch wel uh, uh, ja, raar behandeld werden in deze regio. Nou ja, er zijn inderdaad tijden geweest. Wat dat betreft is de afgelopen 10, 15 jaar wel veranderd. Maar er zijn natuurlijk inderdaad tijden geweest... dat iedereen hier dacht, hallo, wat komen die Hollanders hier allemaal doen? Kijk, het feit dat ik hier benoemd werd ben als burgemeester drie jaar geleden... was op zich al een teken dat de gemeenteraad ook iets had van... we moeten ons openstellen. Ons openstellen ook voor andere invloeden, andere ideeën, andere mensen... Um, maar het moet wel, zoals we net in het interview al horen, het moet wel Burgondisch zijn. Dus Brabant moet wel heel dichtbij blijven. Want anders klopt het, je moet niet een Hollander hier uh, aan het hoofd van de stad zetten. Want dat werkt niet. En een VVD'er, want dat was hij natuurlijk altijd... Uh, het is hij nog steeds trouwens een CDA-bolwerk natuurlijk. Nou ja, alle partijen, het ja, wisselt een beetje. De komende verkiezingen is alles een beetje naar elkaar toe groeien, denk ik. Uh, CDA, Partij van de Arbeid en de Seniorenpartij zijn hier de grote partijen. Uh, maar de kleur van de burgemeester is eigenlijk irrelevant. Het gaat er maar om dat je echt inleeft in de stad. En voor die stad wil gaan, continu. Uh, en dat is wat ik, uh, wat ik probeer samen met de mensen te doen. En volgens mij gaat dat best aardig. Kijk, heel goed. Um, ja, zes weken lang zijn wij door het land geweest, meneer Hoes. Uh, en onze trip eindigt hier in Maastricht. Niet vanuit de studio met komkommer-items of zomerrubrieken, maar het nieuws op straat van de gewone man. Want daar staat WNL voor. Dit was de laatste zomeravondspit. Vanaf maandag is Joost Eertmans weer terug op de zender. Normaal stelt de gast een vraag aan de volgende gast. Nu hebben wij natuurlijk maandag geen gast, maar een presentator. Wat voor vraag zou u aan Joost Eertmans willen stellen? Ja, ik moet zeggen, laat ik, laat ik beginnen als introductie dat ik Joost een fantastische interviewer vind. Uh, en iemand die heel scherp het nieuws kan analyseren ook heel eerlijk is in zijn, in zijn gesprekken. Uh, maar goed, de vraag die ik aan, aan Joost zou kunnen stellen, waar meneer Eertmans moet ik misschien zeggen... Uh, ja, laat hij maar eens eventjes gaan, uh, advies gaan geven aan de huidige politici... Uh, hoe we hij uh, dat moeilijke thema van de bezuinigingen... toch beter onder de aandacht van het publiek kunnen brengen... en ook steun bij de bevolking kunnen krijgen. Want hij is volgens mij als geen ander in staat om daar de gouden formule voor te bedenken. En ik ben heel benieuwd om dat maandag van hem te horen. Helemaal goed. Maandag luisteren. Naar avondspit met Joost Edmans. Hartelijk bedankt. Onderhoes. Fijn dat we hier mochten zijn in Maastricht. Welkom. WNL is zondag weer terug op de radio, dan op Radio 2 met Hotel Kooi. Ik spreek je dan. En natuurlijk ook op televisie, want WNL is terug op zondag. WNL op zondag op Nederland 1 vanaf half tien. Straks op deze zender, Brands met boeken. Hij heeft een Iraanse schrijver bij zich, dus dat is vast interessant. Omroep WNL. Wij blijven gewoon. Dan kom je tot twee dingen. Two penges. Ik heb eigenlijk maar twee dingen.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 mkbkantoorartikelen.nl Dit is Radio 1.